Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen zijn toch naar de dam in Amsterdam gekomen. De organisatie van een protest tegen de coronaregels had het eigenlijk afgeblazen na de rellen in Rotterdam. Maar honderden mensen liepen toch met vlaggen, spandoeken en beschilderde paraplu's een rondje door de stad. Liberté! Wij zijn een beweging die vinden dat mensen gelijkwaardig behandeld moeten worden. En niet dat de ene mee mag doen en de ander niet mee mag doen. Ze zijn tegen het mogelijke 2G-beleid. Alleen gevaccineerde en genezen mensen zouden dan nog bijvoorbeeld de kroeg in mogen. Ook in Breda protesteerden mensen daartegen. Honderden mensen gingen daar samen met muziekwagens en dj's door het centrum. Politieagenten hadden gisteren een ongekend heftige avond in Rotterdam, zegt de politiebond. Een coronaprotest mondde uit in rellen. Politieagenten werden bekogeld met vuurwerk. En er gingen auto's en scooters in vlammen op. En Er waren mensen bij, die hebben hier echt over nagedacht. Die hebben dit echt uh, uitgedokterd. Waar kan ik nu uh, zorgen dat er zoveel mogelijk rotzooi uh, kan schoppen? De politie schoot gericht op de benen van relschoppers. Twee mensen liggen er in het ziekenhuis. In het totaal zijn 51 mensen aangehouden. Opnieuw hoge besmettingscijfers vandaag bij het RIVM. Er zijn 21.800 positieve tests gemeld. Ook in de ziekenhuizen liggen meer coronapatiënten. Het aantal doden door het virus loopt ook op. Gemiddeld overleden, overleden er elke dag 33 mensen aan corona deze week. En het regende flappen op de snelweg in het Amerikaanse San Diego. Zakken vol dollars waren uit een gepanzerd geldtransport gevallen... Ja, als je dat ziet wapperen voor je vooruit, dan trap je op de rem en ga je rapen. This is the most ever seen. over freeway. freeway Oh my god. Twee mensen die de weg blokkeerden met hun auto zijn opgepakt. En de politie roept op om de opgeraapte dollars terug te brengen. Er zijn ook camerabeelden, dus anders word je wel opgespoord, waarschuwen ze. Dan heb ik het weer nog. Vanavond komt er vanaf C meer regen aan. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgenochtend trekt de regen weg. Dan zie je af en toe de zon. Maar er kan ook nog steeds een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Er gebeurt iets als ik naar jouw foto kijk. Een stem in mijn hoofd.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 Maar eigenlijk was je mijn nummer 1. En nu is dat sprookje dus uit, en dat is mijn schuld. Dat kwam onverwacht, het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders waar ik voor voel. Maar toch is mijn hart nu heel even met twijfel vervuld.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 you Niet, niet over liefde, iets dat je voelt, is altijd waar Jij liefde, met elke kus, met elke glimlach Ja, met elk gebaar, lief jij Praat in godsnaam tegen mij, ook over pijn, ook over aard ah, Er me nooit uiteleidig waar hij doet in het zet Ik wil eenvoudig van jou, dan moet ik je toch vertrouwen dat ik mij voorgoed in jou gebleef. Lief niet, want lief het helpt. Stel het mij, zeg Beschermen niet uit medelijden. Je ligt en ik weet niet waarom je me bedript. back, my sister's Water, met de maan op mij gericht. Ik kijk naar honderdduizend sterren. En steeds weer zie ik jouw gezicht. De zon verblindt mijn ogen en een nieuwe dag wekken weer aan. Ik voel me leeg en nog zo eenzaam, jij bent zo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 of is het echt te laat En zijn we uitgepraat Moet ik jou vergeten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 Dan ben je nooit alleen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 Het verlangen naar warmte Van jouw droom, dat maakt me al blij Jij bent de zon in mijn bestaan Jij bent de warmte in mijn leven Omdat woorden aan zijn vergeven Zing ik nu dit lied voor jou Jij bent de zon in mijn bestaan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 like time you had your heart disguised uh, when you cried time is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 en elke dag doet het pijn, want het liefst wil ik bij je zijn. Uh, en, de oh, oh, oh, oh, oh. en deze bij jij die nu boven is, ik denk aan jou, dus doe ik mijn ogen dicht en. Uh,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 Er is leven, er is leven na de dood. Steekjes, nickels. vandaag.